Spelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag de allereerste aflevering. We gaan eerst over naar we hebben, we hebben Ik, Ik... hoor dat we eerst rechtstreeks overschakelen naar slot Bommelstein... voor een kort woord van de heer Olivier B. Bommel. Oh, uh, zet het glaasje water maar hier neer, Joost. Naast mijn toespraak. Tot uw dienst, uh, heer Olivier. Dank je wel. Oh. Excuseer, je Rodevier. Oh, het rode lampje brandt. We zijn op de radio, als je begrijpt wat ik bedoel. Juist. Uh. <coughs> Reeds als knaap zat de avonturendrang mij in het bloed. Ik ging er dan ook vroeg... Reeds als knaap zat de avonturendrang mij in het bloed. Ik ging er dan ook al vroeg op uit om onrecht te bestrijden en misstanden recht te zetten. Zodoende kan ik nu terugblikken op een veelbewogen levenswandel... die in woord en beeld werd opgetekend door mijn biograaf, Martin Toten. Nu heeft men het gelukkige idee om mijn belevenissen... in de vorm van een serie hoorspelen uit te zenden. Het eerste daarvan behandelt mijn poging om de vooruitgang te stuiten... Een avontuur dat heer Toonder noteerde toen hij en ik nog jong en lichtvaardig waren. Maar gaandeweg zult u ontdekken dat mijn avonturen rijpten, zodat u menige leerzame ervaring te wachten staat. <coughs> Joost, Joost, het rode rampje brandt nog. Uit uw vinden, uit Joost, uit. <klaars> Om nog zoveel mogelijk van de late zomer te profiteren... had heer Bommelton Tompoes uitgenodigd voor een korte vakantie. Maar, zoals het gaat met vakanties, er komt een einde aan. En dus keren ze op een middag weer huiswaarts. Ik verheug mij erop weer thuis te zijn, omringd door de zorgen van Joost. Dat is wat een heer nodig heeft. Zeg nu zelf. hè? Huh? Uh... Wat zijn dat voor neven en Wat doen ze met dat paaltje? Het lijken me landmeters toe. Maar ik weet niet wat ze willen. Laten we het gaan vragen. Wat doe je daar, goede vriend? Meten. We meten de weg op. Hier komt de E32, een zesbaans weg. Vandaar. Maar we gaat eens dus op zijn, meneer. Je staat net precies in de weg. Dit lijkt mij een zuiver geval van weggegooide belastingcenten. Bespottelijk! Wat betekent dit, Joost? Wat, wat voeren deze ambachtslieden in mijn huis uit? Met uw verlof, het zijn landmeters. Ja, ja, ja, dat weet ik. Maar, maar dit is geen land, het is een kasteel. En als hier gemeten moet worden, kan ik dat zelf doen. Ik heb een liniaal. U begrijpt het niet. Er komt een snelweg, en die gaat hier dwars doorheen lopen. Ach. Daar komt niets van in. Waar, waar zou het heen moeten wanneer allerlei verkeersmiddelen snel door mijn huis reden? Dit huis wordt onteigend. Het wordt afgebroken. Het staat in de weg. Een kwestie van vooruitgang. Het, het is een schandaal. Bobbelstein afbreken. Snel weg. Vooruitgang. Daaruit. Hier heb je vooruitgang. Hier is een deurwaarder die u wil spreken, heer Olivier. Uh -huh. Een deurwaarder? Nee, mij niet kwalijk. Mijn tijd is bezet, ik moet voort. Ja. Ik ben beëdigd deurwaarder van het arrondissement Rommeldam. Mm -hmm. Gelieve beknopt op enige vragen te antwoorden. Uh, ja. Bent u Olivier Bommel, Olivier noemende Olivier Bommel, eigenaar van deze behuizing? V wat, wat betekent dit? Uh? Juist, wie bent u dus? Ja. Wel nu, gelieve dit papier even in te zien. Het is een door de gemeenteraad goedgekeurde... en door het college van burgemeester en wethouders ondertekende lastgeving... dit binnen één week te ontruimen. Wat? Het wordt onteigend. Nou, begint u nu ook al? Ik, ik ontruim dit huis niet. Het is mijn stamslot. Ik heb het eerlijk betaald. Ik kan u geruststellen. Burgemeester en wethouders hebben u bereid nieuwe woonruimte toegewezen. Er wordt u een geriefelijke zijkamer in het pand Korrelsteeg 95P... Wat? ...bij de familie Dubbenbaas aangeboden. Korrelsteeg... Hier komt een zogenaamde hoofdverkeersweg... Bovendien is dit pand toch te groot voor u. Dat gaat u niet aan. Dit is het huis van een heer. En mijn huis is mijn kasteel. Als u begrijpt wat ik bedoel. U krijgt natuurlijk een schadeloosstelling. Ik ben bevoegd u honderd florijnen voor dit pand aan te bieden. En ik raad u aan akkoord te gaan. De vooruitgang is toch niet te stuiten. Daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar, tegen een deurwaarder kunt u toch niet op. Die lui krijgen altijd gelijk. Een bommel laat niet met zich zollen. Dat zal nu wel duidelijk zijn. Mijn huis, mijn slot afbreken. Ha, heb je ooit zoiets gehoord? Ik zal me bij de politie beklagen. Morgen. Even een woordje, bommel. Wat is er aan de hand, commissaris? Hmm. Hmm? Een ernstig geval. Ja. Belediging van een ambtenaar in functie, mishandeling van drie ambtenaren in functie Oeh. en verstoring van de openbare orde. Goh, Goh dat is te gek. Waar zou het heen moeten als zoiets was toegestaan? Het is maar goed dat u streng tegen dergelijke dingen optreedt, commissaris. Wie heeft dat allemaal gedaan? Wie? Ja. Je bent het zelf, bommel. Huh? Je krijgt een flink proces voor balen aan je jas... en je bent gelukkig wanneer je er met een boete afkomt. Dat u kan, heer het, het, het is dat ik me weet te beheersen. Anders zou een verschrikkelijk ongeluk gebeuren. U hoort bij de samensweerders die mij mijn huis willen afnemen. Niets afnemen. Ja. Je huis wordt onteigend. Dat is alles. Dat is alles? Alsof dat niets is. Dit zijn misstanden. Ik zal vechten tot mijn laatste snik. Ik zal mijn voorlader in stelling brengen. En iedereen die het waagt hier binnen te komen in snippers schieten. Ik zal mijn slot verdedigen. Zoals mijn voorvaders dat gedaan zouden hebben. Dat is ik, de ik, dreiging ik, ik, ik aan... van een ambtenaar in functie. En wat meer is, het is tegen mijzelf. Ja. Ik arresteer je, bommel. Je bent een opruiend element. Zie maar dat je me meekrijgt. Ziezo. Vanaf vandaag betaal ik geen cent belasting meer. Deze deur is en blijft gesloten. Dit is een burcht waar niemand in of uitgaat zonder mijn toestemming. Is dat duidelijk? Uh, heb jij het ook gehoord, Joost? Niemand komt hier meer binnen, begrepen? Doe de grendels erop. Spijk er die deur dicht. Zeker, heer Olivier. Zie je? Jonge vriend, ik zal de wereld wel eens laten zien... waartoe een bobbel in staat is. <laughs> Laat ze maar opkomen. <laughs> Allemaal. Dat is mannentaal. Huh? Pardon? Als u die deur laat dichttimmeren, dan moet u de ramen niet vergeten. Ik bedoel, het ramen stond open. Ik heb gezien hoe je al die luide deur uitgooide en dat was aardig werk, maar je schiet er niks mee op. Ja. Kom aan, laten we zaken doen. Zaken. Ik ben hoofdingenieur van de NV-maatschappij tot bevordering en standhouding van de vooruitgang. Ja, ja. We bouwen momenteel 500 noodwoningen van prima karton en triplex met plastic ramen. Fantastisch. En, en deze weg leggen we ook aan. We willen geen herrie en daarom bied ik je 200 florijnen voor dit huis aan. Ga er maar op in, er is toch niets aan te doen. De vooruitgang is niet te stuiten, oh. niet waar? What? Wow. What? Oh. Wat? ik waarschuw je, je beschaduwt bij pakken. Bescheid uit, heer Olly. Er komt niet van aardigheid van. Laat die kerel los. Ik oh. okay. ben okay. mij okay. niet scherzen, vriend. Ik versta de bokskunst. Oh. Heer Olly, heer Olly. Oh. Met u wel mee. Heer Olly. Heer Olly. Heer Olly. Niet. Het is zo Over een minuut is deze wit buil weer de oude. Maar hij moet niet met me zonnen. Ik, ik ga over als het moet. Houd je mond. Je kan beter ophoepelen voordat ik de politie opbel. O, waar, waar ben ik? Help. De vooruitgang is tegen mijn kin Gestemd. <lacht> Dwazen. En jullie weten niets van de vooruitgang af, maar jullie zullen nog staan laten kijken. Kan dat nu maar zo? Mogen er zomaar vreemdelingen het huis van een heer binnendringen en de gast hier bewusteloos slaan en onbeschaafde taal uitslaan en dreigen? Joost, breng mijn hoofdpijnpoeder. Jawel, Jooyvier. En mag iemands huis dan zomaar onteigend worden? Wat zijn dit voor toestanden? Ik ga hier weg, Tompoes. Ik ga terug naar het westen, waar ik vandaan kwam. Voordat ik... Uh, uh, ik blijf hier. Ik ga niet uitvechten. Een kiespijnwadje, Tompoes. Oh, mijn arme hoofd. Ik begin ook hoofdpijn te krijgen. Wat frisse lucht zal me goed doen. Ik ga achter die ingenieur aan om te zien wat die maatschappij vooruitgang precies is. Hier is het tenminste stil. Maar het uitzicht gaat er niet op vooruit met al die planken en balken. Jammer van het bos. Ah, daar loopt die ingenieur van de NV-maatschappij... tot bevordering en instandhouding van de vooruitgang. Eens kijken wat hij in dat houten hutje gaat doen. Hallo, ouwe jongen. Wat heb je voor nieuws? Bul super. Er is geen nieuws. Die dikke bobbel wil zijn oude bouwtal niet uit. Ik heb de sukkel een klap gegeven, maar het hielp niet. In het is. De wereld moet voort. Wegen en vliegvelden en bunkers en racebanen en zo. Dat heb ik hem gezegd, maar, maar hij begrijpt geen klare taal. Genoeg gepraat. tempo is mijn motto... en daarmee heb ik het tot directeur van deze zaak gebracht. Morgen moet je dit bos laten omhakken. En een andere ploeg zet je aan het werk om de weg aan te leggen... tot het huis van die dikke bobbel. Hij heeft een week de week tijd om eruit te trekken. Daarna gooi je die bouwval tegen de vlakte. Is dat duidelijk? Bul Super is de directeur van de vooruitgang. Dit wordt me te machtig. Ik moet iets doen. Hela! Ben je inbreker geworden, ventje? Waarom kan die weg niet een eindje opzij gelegd worden? Waarom moet die beslist door slot Bommelstein heen? Een goede vraag. Natuurlijk omdat Bommel daar woont. Die sukkel hoort niet in deze tijd. Hij, hij moet weg. Juist, we leven in een grote tijd en daarin is geen plaats voor jullie slag. Uh, jullie stuiten de vooruitgang. Maar als heer Bommel jullie nu zijn massa geld zou geven... zou die weg dan niet een eindje opzij kunnen? Dat is natuurlijk wat anders. Geld, ja. Ligt aan hoeveel het is. Laat hem maar een bot doen. Ik zal een bot doen. Hey. Ik bied aan om je polhoed van je hoofd te schieten. Je schurk. Handen omhoog. Bind hem vast op, Poes. Hij geeft die ingenieur uit mijn naam een stomp tegen zijn kaart. Ik, ik zal zorgen dat hij je niet doet. Handen omhoog, anders schiet ik. Huis! Dat zijn in totaal 24 bekeuringen en 17 parkeerbonnen. Per saldo 282,50 commissaris. Ah, alarm, Snuf. Dat is de bouwketen op de Vliegheerweg. De plicht roept... Bent die kerels toch vast, Tompoes? Ik kan hier toch zo niet blijven staan? <laughs> Mijn antwoord wordt moe. Ik heb geen touw, heer Olly. In die kast staat. ligt nog een goed eindje. Gebruik dat maar zo lang. <laughs> Zwijg! Uh, pak dat touw uit die kast, Tompoes. Omsingelen, mannen! Die dikke in die ruitjesjas daar. Heer Olly, rennen. Grijp hem, niet schieten. Beschadig zijn jas niet. Het was een ellendige toestand voor heer Olly. Maar hij had geen keus. En daarom rende hij zo hard als hij kon. Achtervolgd door de agenten. Tom Poes begreep dat zijn vriend in nood zat. Daarom holde hij de hut uit en sloot zich aan bij de achtervolgers. Uit het bos kwamen trouwens nog meer lieden aanhollen. Landmeters en timmerlieden en houthakkers die door het indrukwekkende schouwspel van dravende agenten werden aangestoken. Dat was niet prettig voor heer Bommel. Hij draafde heigend en piepend het donkere bomenbos in. Het ene zijpad volgde op het andere. En tenslotte slofte hij meer dan hij liep in het grote woud. De bomen waren hier eeuwen oud... en hun kruinen waren zo dicht... dat de zon er niet binnen kon schijnen. Er zong geen vogeltje... en er fladderde geen vlinder. Nee, het was er niet gezellig. Ik ben die agenda aardig kwijtgeraakt. De weg trouwens ook. Ik ben verdwaald. Heer Bommel ging uitgeput op een boomwortel zitten... en keek om zich heen. De duisternis viel in... En het begon fris te worden. Zo nu en dan schoot er een klein klepperslangetje langs zijn voeten in het struikgewas. Om hem heen sprongen de moshoppertjes. Maar heer Bommel had geen oog voor de natuur. Hier zit ik nu. Een verdwaald heer in een vijandige wereld. Niemand die me begrijpt. Iedereen heeft me verlaten. En de honger knaagt. Niemand begrijpt hoe ik zit te voorkomen. Oh! Eindelijk... Oh. Het heeft heel wat moeite gekost om u te vinden, heer Olly. Maar nu heb ik u dan toch. Gelukkig. Daar ben ik blij om, jonge vriend. Kom, laten we naar huis gaan. Het is al laat. Goed. Gaat u maar voorop. Ik weet de weg niet zo goed. Ik ben verdwaald, ziet u. Wat een toestand. Verdwaald. En ik dacht toch wel, als Tom Poes hier was, zouden we de weg wel weer vinden. Tom Poes kan soms wel eens handig zijn, dacht ik. Maar je stelt me ernstig teleur. Wat moet er nu gebeuren? We kunnen zo toch niet blijven lopen? Het is hier griezelig. Straks komen er wilde dieren. En dan is het te laat. Kom, kom. Zo erg is het niet. In deze tijd zijn er geen wilde dieren meer, heer Olly. Dat is het voordeel van de vooruitgang van de beschaving. Schij uit over de vooruitgang. Die is de oorzaak van al ellende. Juist door die snecht vooruitgang lopen we nu uitzichtloos rond. We moeten hieruit, Tom Poes. Hm. Ik zal in die hoge spaar klimmen, heer Olly. Zoals ze dat in oude verhalen wil doen. Meestal ziet men dan wel een lichtje of zoiets. Daar woont iemand. En die iemand zal ons de weg kunnen wijzen. En ons iets te eten kunnen geven. Ik heb een teken van leven gezien. Daar in de verte moet iemand wonen. Als het maar geen reus is. Je weet toch hoe die uitbreken in deze dichte donkere bossen als het nacht is. Wees toch voorzichtig. Hier is het. Er brand licht, dus de bewoner is nog niet naar bed. Laten we maar eens aankloppen. Goed. Klop maar. Maar doe het zachtjes, de, de, de, de Boes. Midden in een bos kan alleen maar een vreemd iemand wonen. Griezelig, als je begrijpt uh, wat ik bedoel. Hier, hier kan toch geen, geen reus wonen? De hut is te klein voor iemand van formaat, bedoel ik. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Nee, ik denk dat hier een houthakker woont of zo. Wacht, ik hoor iets. Zwervers. Zwervers. Zigeuners, zeker. Ik ben geen zwerver. Mijn naam is Bobbel En ik ben een verdwaald hier. En dit is Tompoes. Tompoes. Kom binnen. Ga zitten. Of blijf staan net wat je wilt. De weg kan ik je niet wijzen, die moet iedereen voor zichzelf zoeken. Wat doe je hier in het bos? Dat komt door de vooruitgang. Men wil wegen en vliegvelden en bunkers aanleggen en noodwoningen bouwen... en snel verkeer door het huis van heer Bommel leiden. Daardoor ben ik een opgejaagd heer. Ik wil de vooruitgang stuiten, als u begrijpt wat ik bedoel. Vooruitgang. Onzin. Er bestaat geen vooruitgang. Oh, hoor, die bestaat wel degelijk. Ikzelf ben er het slachtoffer van geworden. Ik, heer Bommel, Olivier B. Bommel... Om volledig te zijn. Mijn huis wordt een hoofdweg. Ik word door de politie gezocht. omdat ik mijn eigendom verdedigd heb. Als dat geen vooruitgang is. weet ik het niet meer. Jullie zijn aan het goede adres. De vooruitgang. Geloof er niet aan. Kindersprookjes. De vooruitgang bestaat niet. En hm. ik zal jullie helpen. Wat wil je? Ik wil de vooruitgang stuiten. Kunt u dat? Natuurlijk. Ik ben een tovenaar. Ik kan bijna alles. Hangetongetjes en spinnenweepjes. Rommelijntakjes en frommelstokjes. Violtoontjes en schommelhatjes. Mm. Dat was toch een goede tijd? Wat was een goede tijd? Wel, de tijd dat deze zaken nog in zwang waren. Het is lang geleden. Hm. Toen was ik nog een kleuter. Toen waren er nog geen wegen. Voor snel verkeer. Geen bunkers. Of vliegvelden. Of schietbanen. Of flatgebouwtjes van bordpapier. Ah. Nee. Dat was een tijd... Hm. Flink niet gek. Kunnen we dat niet terugkrijgen? Dat lijkt me net iets voor... Ogenblikje. Mijn brouwsel raakt aan de kook. Eén momentje als het lukt is de vooruitgang gestuip. O, het stinkt. Uit de kookpot sloegen groene vlammen... en loodgrijze wolken met gezichtjes... die snel door de schoorsteen verdwenen. Ziezo, Het is klaar. Bravo, knap werk. Als u met dat geknutsel in die pot werkelijk iets bereikt hebt... zult u bemerken dat een bommel niet ondankbaar is. Uh, hoeveel krijgt u van me? Laat het geld maar zitten. Ik reken in andere waarden. U moet een heer zijn. Geld speelt geen rol, zoals ik altijd zeg. Niet waar, Tom Poes? Ja, maar u bedoelt het toch anders, geloof ik. Genoeg gepraat. Als jullie nu deze achterdeur uitgaan, komen jullie waar je wezen wilt. Door dit gewelf naar beneden en dan maar door. Denk erom dat je goed uitkijkt. Ik stel de prijs op om te horen hoe de wereld er zonder vooruitgang uitziet. Hier in het bos. Leest men geen kranten, ziet u. Ik besta niet echt. Alleen voor u. Juist, ja. Ga jij maar voor, Toboes. Ik volg wel. Hm. Het is hier niet prettig. Hm. Het ruikt hier niet fris. Hm. En dan overal oogjes. Niets dan oogjes. Ik ben er zeker van dat hier akelige beesten leven, jonge vriend. Hm. In de verte wordt het al lichter. En die tovenaar zei dat we in een andere wereld zouden terechtkomen. Dat is toch wel een beetje ongemak waard. Goed, dit moet de uitgang zijn: tussen de wortels van een woudreus. Nu allemaal rechtdoor. Dan komen we vanzelf waar we wezen willen. Dat zei die tovenaar tenminste. Juist. Voorwaarts, de morgen krikt. Er staat ons een veelbewogen dag te wachten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Heer Olly wist nog niet hoeveel bewogen. Het groot aantal lichtende ogen dat hem nastarde voorspelde niet veel goeds. Het woud is precies zoals het vroeger was. Allemaal bomen en nog eens bomen. De wereld zou anders zijn, zei die tovenaar. Maar alles is het. Beesten? Daar zitten een paar honden, Tomboes. Was het maar waar? Het zijn wolven, heer Olly. Een boomtak. Klim erin, heer Olly. Wat een toestand. Een heer van mijn stand als een gevogelte op een tak. Hoe komen er wolven in dit bos, jonge vriend? Als we thuis zijn, zal ik onmiddellijk een klacht indienen. Daarvoor betaalt men toch geen belasting, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarvoor hebben we een leger als de wolven niet eens verjaagd worden? Ja, het is vreemd. Wolven heb ik hier nooit gezien. Zou die tovenaar ons naar een ander land hebben gestuurd? Je kunt het nooit weten met tovenaars. Een fluit? Een jager of zoiets? Kijk, de wolven horen het ook. Ze lopen weg hier, Olly. Ja. Ik ken geen jagers hier in de buurt. Maar dat mag niet hinderen, we zijn die beesten kwijt. We gaan naar huis. Volg me, Tompoes. Zag je hoe die wolven de aftocht dropen? Die fluit hielp natuurlijk, maar het was mijn koele oogopslag... die de laatste druppel in de emmer was. Hmm. Maar begrijpen doe ik het toch niet helemaal. Ik heb nog nooit gehoord dat hier nog wolven rondliepen. Nee. Hmm. Zou het een streek van Bulsuper zijn? Oh, maar daar is Bommelstein al. Ik wist niet dat ik zo dicht bij het bos woonde. Er is een ophaalbrug voor de poort. En er waait een vlag op de toren... Hebt u die besteld, heer Olly? Dat snap ik niet. Iemand moet vannacht aan mijn huis geknoeid hebben. Een ophaalbrug heb je ooit. En een vlag. Niet dat ik iets op vlaggen tegen heb, begrijp me goed. Maar ik wil op mijn eigen huis mijn eigen vlag hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien hebben die vlag en die brug iets met de strijd tegen de vooruitgang te maken. Huh? Misschien heeft die tovenaar uw slot in staat van verdediging gebracht. Dat zal het zijn. Natuurlijk. Niemand kan ongenodig binnentreden met zo'n brug. Voorwaarts, Tompoes. Naar binnen. Oh, wat zullen we nu beleven? Is er feest? Ben ik soms jarig? Nee, ik ben niet jarig. Wa waarom dan die schertsmuts en die feesttoeter? Wat betekent dit, Joost? Waarom is alles hier veranderd? En, eh... Uh... Waarom heb je zo'n raar pak aangetrokken? Met uw verlof, ik begrijp uw spraken niet. Vergun mij uw lieden toe, een Meester, heer Bullerik, te voeren. Wat is er met Joost gebeurd? Waarom praat hij zo raar? Wie is heer Bullerik? Wacht maar af, heer Olly. We zullen het gauw genoeg weten. Hier zijn twee dolende porters, heer Bullerik. Bijlo, treed nader. Wat betekent dit? Wat doe jij met dat rare pakje aan in mijn eetzaal? Haha! Ha. Narren. Potsenmakers. Bello! aan. ik geef u verlof om mijn dis met grollen op te luisteren. Een buidel zilverlingen zal uw loon zijn. Bah. In de eerste plaats ben ik geen nar en geen pot. Eh, uh, pots. Potsemaker. Juist, ik maak geen potsen. Ik ben Olivier B. Bommel... en ik ben de bezitter van dit kasteel. Ga weg, wie je ook bent. Je gezicht bevalt me niet. Eruit. Joost, wijs deze vent de deur. Pardon? En trek dan onmiddellijk een behoorlijk pak aan. Wat vermeed gij u? Gij waagt het mij te tarten? Mij, nee, heer Bullerik van Superrode? Deze schande kan slechts door bloed worden uitgewist. Neem eens zwaard en volg mij naar de binnenplaats voor een tweegevecht. Wat? wat? Een, zwa een zwaard? Wat, wat, wat moet ik met zo'n eng ding doen? Ik, ik, ik, ik zal de politie opbellen. Dit huis is nog steeds niet onteigend. Ik ben hier nog steeds de baas. Gezijd een eilhoofd. Vermeet u deze burg de uwe te noemen. Vat dit zetgeweer in uw zwakke vuist... en maak uw stamelen woorden waar. Pelo, het zwaard zal beslissen. Wat, wat, wat moet ik doen, Tom Poes? Wat gaat er wat, is er. wat is er eigenlijk aan de hand? We zijn in de middeleeuwen terechtgekomen. Die tovenaar heeft de vooruitgang wel heel erg gestuurd, heer Olly. Bijlo, verdedig uw armzalige botten. Beschut de vermakelijke ruiten van uw potsierlijk overkleed. Vach, ik zal kaprollen van u maken. Stop. Een heer vecht niet, bedoel ik. Help, Topos. Doe toch iets! Snoever! Hier! help, Kijk, even, Pak aan! Oeh. Het enige wat ik doen kan is teruggaan naar die tovenaar. Het is prettig dat hij de vooruitgang heeft tegengehouden, maar dit is te erg. Als ik maar op tijd kom. Oeh. Oeh. <lacht> Daar ligt gij nu! Gij kerel van Hupvallera! Gij een poort, hè? Ik zal uw armzalige verschijning door enkele voetknechten in de kerker laten werpen. Wanneer gij goed gedraagt, kunt ge wellicht over enige tijd mijn naai worden. Oh. Ah. Bijlo, werp deze paljas in de kerker. La, la, laat me los. Ik wens in mijn eigen huis niet naar de kelder te, te, te gaan. <tie> Een van de onbehouwen klanten opende de deur die gewoonlijk toegang gaf tot heer Olly's wijnkeldertje. En daar werd hij ruw naar binnen gejonast, zodat hij een akelige landing op de stenen vloer maakte. Zo moeten we hem even laten liggen om te kunnen zien hoe het met Tom Poes gesteld is. Wel nu, die was er meer door geluk dan wijsheid in geslaagd de oude hut van de tovenaar terug te vinden. Wie daar? Neem me niet kwalijk dat ik u alweer kom storen. Maar u moet me helpen. Helpen? Hoezo? Zijn jullie soms toch nog verdwaald rechtdoor, zei ik toch? Oh, dat is in orde. We hebben het kasteel teruggevonden. Maar daar woont nu een ander in. Een zekere heer Bullerik. En in het bos lopen wolven rond. Ik heb zo het idee dat we in de middeleeuwen zijn terechtgekomen. Het is natuurlijk wel goed dat de vooruitgang gestuurd is, maar dit is een achteruitgang. En die is niet leuk. Kunt u daar niet iets aan doen? Ach, ach, wat een getop. Je wilt geen vooruitgang, maar ook geen achteruitgang. Wat wil je dan? Stilstand bestaat nu helemaal niet. En iedere tijd heeft zo zijn eigen zorgen. Vandaag is er dit. En morgen dat. En gisteren was er weer iets anders. Laat me denken. Hmm. Ik heb gedaan wat ik kon en nu ben ik moe. Ik ben ook niet zo jong meer, moet je denken. Ik moest eigenlijk met pensioen gaan, maar de penningmeester van de VVM, het vakverbond voor magiërs, heeft de kast weggetoverd. Zijn de toestanden? Dat was in mijn tijd anders. Maar de tijden zijn toch veranderd? U hebt toch de middeleeuwen teruggehaald? Jij begrijpt dat niet zo. De tijd is voor jou anders dan voor mij. Niemand leeft in dezelfde tijd, maar nu moet je gaan. Ik heb slaap. Goeiedag. Waar ben ik? Dat was een goede vraag. Want terwijl hij sliep was de kerken erg veranderd. De muren waren gescheurd en hier en daar ingestort. De tralies van het raampje waren doorgeroest... en de wind haalde klagend door de verlaten bouwval. Heer Olly! Heer Olly! Waar bent u? Tompoes. Wat is er toch gebeurd? Eenzaam en verlaten heb ik in mijn wenkelder een oogje dichtgedaan... en nu is alles in puin... Die ruwe Bullerik heeft alles stuk geslagen, denk ik. Joost weet in welke eeuwen we nu zijn beland. Hoezo? Hoe kan Joost dat weten? Wat heeft hij hiermee te maken? Waarom? Ik bedoel bij wijze van spreken. Het is zomaar een uitdrukking. Ik wilde zeggen. Daar komen ruiters aan. En ze zien er niet als heren uit, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik houd niet van die ijzeren hoedjes. Zijn dat ook ridders? Ik heb geen idee. Maar we zullen het snel genoeg weten, denk ik. <truimert> Wie is hier de Drost? De wat? De drost. Wie is hier de slotvoogd? Ik Ik, ik begrijp ik, ik, ik, ik, ik niet wat u bedoelt. Hij vraagt wie de heer van dit kasteel is. Ah, dat ben ik natuurlijk. Dan moet ik u hebben. Ik vorder deze bouwvouw. Oorlog is oorlog. Ik ga er een vesting van maken. Ik heb met jouw oorlog niets te maken, lompenvlegel. Ik ken je niet eens. Jij weg. <tie> Ik ben Suf van Bourgogne. Een officier des konings. En ik maak korte metten. Dit stuk ruïne moet in staat van verdediging zijn. Voordat de vijand komt. In de kerken met deze rebel. Ik wil niet in de kerk. Tochter, ik... ik, ik, ik protesteer. En nu jij. Ik lijf je in. Wat is dat? Ik ronsel je. Je wordt soldaat. begrepen? En als je niet wilt, zal je ervan lusten. Ha! Ik maak... Korte metten. Korte wat? Genoeg geschetst. Laat je een tenue aanmeten bij de Fourier. Je bent van heden af soldaat en valt onder de krijgstucht. Luister goed. Jij gaat verkennersdiensten verrichten, begrepen? Rijd de omtrek af op dat ezeltje en kijk goed uit je doppen of je nergens de vijand ziet. Als je iets ongewoons bemerkt, kom je onmiddellijk terug, begrepen? Oh ja, nog iets. Wanneer je het in je hoofd mocht krijgen om te vluchten. of niet terug te komen voordat de avond valt. zal ik je dikke vriend laten onthoofden. Ik hou van korte metten. En nu, ingerukt. Juist. Ik maak uit je verhaal op dat jullie nu in de 17e eeuw zitten. Hm. Ik heb altijd al gedacht dat die. Zogenaamde gouden eeuw niet helemaal een pretje was. En nu wil je natuurlijk dat ik je weer help, nietwaar? Hm. Dat gaat een beetje ver, jongen. Dat gesol met die tijd is moeizaam werk. Vol onverwachte problemen en moeilijke vraagstukken. Als ik er goed over nadenk, is het zelfs helemaal onmogelijk. De kosmische wetten worden ernstig gestoord door mijn ingrijpen. De betrekkelijkheid van de tijd wordt hier op zorgelijke wijze getoetst aan de realiteit. De cirkel van verleden, heden en toekomst begint de bedenkelijke kromme lijn te vertonen... die de vorm van een kurkertrekker dreigt te benaderen. Het gevaar bestaat dat op deze manier... Dag halt! Ik zal de boze redenvoering van de tovenaar hier niet herhalen. Daarvoor duurde ze te lang. Ze duurde zo lang dat de zon al begon onder te gaan... Toen Tom Poes dan ook niet op tijd terug was, liet de officier her Ollie uit zijn cel halen. Zo bolle. Je vriend op de ezel is niet voor zonsondergang teruggekomen. Dus de tijd is rijp om je te laten onthoofden. Ik hou van korte metten. Overigens, ik heb er al op gerekend dat je terug zou komen. En daarom heb ik een ringetje gemaakt waar enige kracht in zit. Het is voor jou. Maar wees er voorzichtig mee. Je kunt er de tijd mee veranderen. Oh. Wanneer je het in de lucht steekt. Gevaarlijk werk we overigens, ja. maar dat is jouw zaak. Hier is het. Geen dank. Dank u wel. Het genoegen was aan mij. Geen tijd te verliezen. Ik hoop dat ik nog op tijd ben. De zon is al ondergegaan. Nu zal het blijken of het ringetje werkt. Mag ik even voorstellen? Deze heer is een scherprechter. Hij zal u het hoofd voor de voeten leggen. Daar houd ik niet van. Ik, ik, ik, ik ver, ver, ver, verbied het. Een heer legt geen, voeten, uh, legt geen voet voor geen leg in het hoofd. Geen, geen, een heer voet geen leg, een heer voet geen hoofd in de leg. Ik, ik wil niet. Bedoel. Genoeg. Ik moet aan het werk. Ik heb nog meer te doen. Als je eventjes stil blijft liggen, is het in een web gebeurd. Bommelstein is in een ruïne veranderd. Wie weet wat er met heer Olly gebeurd is. Ik hoop dat ik nog op tijd was om hem te redden. Hier zit ik nu. Ik, de heer van Bommelstein. Het was een mooi slot. Stoer en stevig. Geschikt om er een heer in te laten wonen. Toen kwam de vooruitgang en die wilde het fraaie kasteel slopen. En nu heeft de achteruitgang het gebouw gesloopt. Bovendien heeft hij... Heer Olly! Ik ben eens dus op tijd gekomen... Ik heb zelf dit keer de tijd veranderd. Tompoes, Tom heb jij dit gedaan? Ja. Dat is niet zo mooi, jonge vriend. Kijk eens wat er van Bommelstein over is. Met behulp van deze ring zijn we in een andere eeuw terechtgekomen. Gelukkig maar. U zou nu geen hoofd meer hebben wanneer ja, ik niet... Ja, ja, mooie ring. Maar je had toch net zo goed een tijd kunnen uitzoeken... waarin mijn mooie slot niet in puin lag? Waar moet ik nu beginnen? In plaats dat u blij bent dat u nog leeft, loopt u te klagen. Heb ik daarvoor... Waar wat moet ik nu beginnen? Een hier met de ruïne is niets. Zeg nu zelf... Ik betwijfel of men zo iemand een heer kan noemen. Er zal niets anders opzitten dan dit kasteel te laten herbouwen. Maar daarmee heb ik mijn kunstschatten niet terug. Ik kan wel huilen als ik aan al die portretten en beelden denk die ik van mezelf heb laten maken. En als ik nu maar wist in welke tijd we nu zitten. Maar ik heb er geen idee van. Kan net zo goed de tijd van Laurens Jansson Gorter zijn als van Keno de Stouten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Daar komt iemand aan. Nu zullen we vlug genoeg weten welk tijdperk dit is. Het is een leger wat daar nadert. Ze hebben geweren en vlaggen. Ziet u wel? Soldaten. Oh, een leger, zei je? Soldaten, hè? Nu, wat voor tijdperk het ook is. Het is een verkeerd tijdperk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Geef me die ring, jonge vriend. Vooruit. De tijd moet vooruit. Wat, wat, wat is dit? Een verkeersweg, lijkt me... En deze wagens lijken me atoomauto's toe. Ik heb ze wel eens gezien op die Amerikaanse plaatjesseries die ze strips noemen. Atoomauto's? Verkeersweg? Zo? Hm. Dat is verschrikkelijk. We moeten ergens in de toekomst zijn. Maar, waar is mijn kasteel trouwens? Kijk, hier, dit bordje. Dit stuk muur is het laatste overblijfsel van een oud gebouw, zogenaamd kasteel of slot... dat in de 20 twintigste eeuw bewoond werd door een zekere oliebobbel. Deze verzette zich tot het laatst toe tegen het aanleggen van de verkeersweg... denkende dat hij de vooruitgang kon stuiten. Dit gaat te ver. Als oliebobbel zal ik dus de geschiedenis ingaan. Hm. Na alle voorbeelden die ik heb gegeven en mijn borstbeelden en mijn bedrukte briefpapier... Het is heel vreselijk. Dit is alleen maar een soort blik in de toekomst. Juist, een blik in de toekomst. Het is een snertblik, als je het mij vraagt. Een blik van niets. Ik hou er niet van. Geen toekomst voor een heer. Zeg nu zelf. Ik heb een idee. In welke tijd horen we eigenlijk thuis, heer Olly? Ik... Uh, ik weet niet. In geen enkele tijd. Een heer kent geen tijd... Als je dat, dat is het. Daar wilde ik u hebben. Ring, geef ons geen tijd. Geen vooruitgang en geen achteruitgang. Dit is alleen maar een soort blik in de toekomst. Juist, een blik in de toekomst. Het is een snert blik als je het mij vraagt. Een blik van niets. Ik hou er niet van. Geen toekomst voor een heer. Zeg nu zelf. Ik heb een idee. In welke tijd horen we eigenlijk thuis, heer Olly? Ik... Uh, ik weet niet. In geen enkele tijd. Een heer kent geen tijd, als je begrijpt... Dat, dat is het. Daar wilde ik u hebben. Ring, geef ons geen tijd. Geen vooruitgang en geen achteruitgang. Hoe is het mogelijk? Dat staat mijn huis. Heel gewoon... Geen ophaalbrug en geen ruwe soldaten en geen ridders. Ik wist wel dat het allemaal niet zo erg was. Een bommel verliest nooit de moed. Mijn vader zei altijd, achter de wolken schijnt de zon. En daar houd ik me aan. Kom je naar binnen, Tompoes? Goedemiddag, heer Olivier. Hebt u een prettige wandeling gemaakt? Het is fraai weer, als ik zo vrij mag zijn. Het eten is gereed, wanneer ik u daar opmerkzaam op mag maken. Dat mag je, Joost. We hebben trek. Heb jij hier wel eens een hoed met een veer gedragen, Joost? Ben jij wel eens bij een ridder Bullerik in dienst geweest? Nimmer. Een bediende die zijn plaats kent zal nimmer een hoed dragen wanneer hij binnen zijn huis vertoeft. En ridder Bullerik ken ik niet. Ik moet even telefoneren. Is die uh, Bul Super hier nog geweest terwijl ik weg was? Of een deurwaarder of de politie? Hebben ze nog moeite gedaan dit huis te onteigenen? Ik begrijp u niet, als ik zo vrij mag zijn. Waarom zou iemand dit huis onteigenen? En de heer Super zou ik nooit binnenlaten. Dat zou hoogst ongepast zijn, heer Olivier. Als ik me verstouten mag. Goed. Dien dan het eten maar op, Joost. Dank u wel, commissaris. Bullebas zegt dat Buls Super niet in het land is. Het is een vreemd geval, heer Ollie. Zo vreemd is het niet. Je hebt zelf door die ring gewenst dat er geen tijd zou zijn. En zie daar, we beginnen zomaar ergens, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. ja, en toch is het vreemd. Eerst wilde Super dit huis onteigenen. Daarna was hij ridder Bullerik en toen een soort officier. Daaruit kan je leren dat er altijd Bullsupers zijn geweest en altijd zullen zijn. Nou ja, ja, dit is een avontuur met een moraal, als je begrijpt wat ik bedoel. Ah. Eigenlijk is deze geschiedenis afgelopen, maar er blijft me toch nog één ding over om te vertellen. Dat is namelijk wat er met de ring gebeurde. Op een avond, dat de wind op de schoorsteen van Bommelstein loeide en de regen tegen de ruiten kletterde, nam heer Bommel hem in zijn hand en bekeek hem pijnzend. Aardige oh, ring. We hebben er leuke dingen mee gedaan. Weet je nog, wat een schrik we hadden toen ik die ridder een paar klappen gaf. En weet je hoe grappig het was toen ik al die atoomwarens ineens wegwenst? Ik zou best... Nee, dat is zeker allemaal gebeurd toen ik er niet bij was. Ik dacht toch... Ik zou best de tijd weer eens willen veranderen. Zolang we die ring hebben, kan ons immers niets gebeuren. Het is hier saai en kil. Wat jij, jonge vriend? Kom aan. Laten we nog eens een avontuur beleven. Niks ervan. Deze ring heeft u geholpen om de vooruitgang te stuiten, maar nu dat voorlopig gelukt is, moet u ermee uitscheiden. Hij wachtte niet wat heer Ollie zou zeggen, maar greep het ringetje en gooide het in het zacht knetterende houtvuur. Dikke rookwolken stegen de schoorsteen in en de ring smolt tot een onschadelijk sinteltje. Ja. Maar wie nu denkt dat heer Bommel meester over zijn eigen tijd is, heeft het lelijk mis. Of toch niet? Dat zal zijn volgende avontuur met de klokker ons leren.